Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De derde dag in de zaak tegen Ali B. is van start gegaan. Ali B. wordt verdacht van twee verkrachtingen en twee aanrandingen van in totaal drie vrouwen. Het Openbaar Ministerie laat vanochtend weten welke straf zij willen. Als het goed is, zou dat rond deze tijd bekend moeten zijn. Vooraf zei de rapper dat hij er vertrouwen in heeft. De rechter bepaalt, de rechter weegt af. Het is onafhankelijk, vrouw justitia. Dus de speak, ja. Ja, het is niet vrouwen Juspikia, het is gewoon zoals het hoort. En ik heb ongelooflijk veel vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat en, de, en in de rechter. En ik hoop nu dat ik het eindelijk mag delen, meer wou ik niet al 2,5 jaar. De zaak zou eigenlijk gisteren al worden afgerond, maar dat lukte niet omdat er op het laatste moment een nieuwe getuige bij kwam. In Zwitserland zijn twee mensen om het leven gekomen bij een explosie in een ondergrondse parkeergarage. Elf mensen raakten gewond. Het was in een stad in de buurt van Zürich. Het is niet bekend wat er is ontploft. Het gebouw boven de parkeergarage is ook beschadigd. Daar moesten 100 mensen worden geëvacueerd. En opnieuw gedoetjes in de formatie. Gisteren werd PVV'er Gidi Markersoer van de lijst met kandidaatministers geschrapt. Bij een check van de Belastingdienst en Veiligheidsdienst AIVD zou iets geks zijn gevonden. Wat, dat weten we niet. De PVV schoof daarna iemand anders naar voren, Marjolein Faber. Maar bij de VVD zijn ze niet enthousiast. Partijleider Jesselgus zegt dat ze zich zorgen maakt... en dat ook heeft uitgesproken naar Geert Wilders. En Tesla-baas Elon Musk kan een hoop bosjes bloemen en flessen wijn sturen... als bedankje aan de aandeelhouders van zijn bedrijf. Die hebben vannacht ingestemd met een leuk extraatje. Musk krijgt een mega-bonuspakket met een waarde van 55,6 miljard dollar. Fifth and finally. Our stockholders have approved the ratification of the 100% performance-based stock option award... to Elon Musk that was approved by stockholders in 2018. I just want to start off by saying, hot damn, I love you guys. Musk zou zijn bonus eigenlijk jaren geleden al krijgen, maar toen stak de rechter daar een stokje voor. Nu krijgt hij het pakket dus alsnog, daardoor is hij weer de rijkste man op aarde. Het weer nog grijs en soms regen of motregen. Vanmiddag zijn er opklaringen met af en toe wat zon bij 15 tot 18 graden. Vanavond en vannacht zijn er pittige buien, met ook onweer. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er van de Hart van de ANWW. 3 kilometer file op de A7 Hoorn Zaanstad bij Purmerend Zuid. Door de werkzaamheden 5 minuten vertraging. De omrijders hebben 10 minuten vertraging op de N247 Hoorn Amsterdam. tussen Monnikendam en Broek in Waterland. En tot zover de ANWW Verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland. een heerlijke hap, gezelligheid en service combineert? Precies, rabbel. Onze lunchroom en racecafé op de Noebi 1 is voor iedereen de plek om heerlijk te vertoeven.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 De boulevard, de boulevard, de boulevard of, ja, kijk. Ja. Neem, neem nee, niet, je weet het. Neem niet kwalijk. Ik heb mijn mond net voor me een heerlijk koekje. Probeer nou, eens, probeer nou eens een refrain te fluiten. Doe eens. <lacht> <lacht> ja. Nieuw spuugdoekje van tafel er alsjeblieft. Ja. Nee, maar. Ja. Nee, ja. Gerrie even een heerlijke koekjes met ons mee. Ja, ik weet niet wat de laatste koekje... zijn. Ik heb ik ze niet had zelf had, gebakken, hoor. Nee, maar dat maakt ons niks uit, hoor. Ze Zijn lekker, hè? Ze zijn heel lekker. Ja. ja. Ja. Maar we, hadden, we hebben het in deze uitzending regelmatig over schoonmoeders gehad. Die hebben ze in België Nee, wacht even. En jij hebt het erover gehad. Hebben ze in België ook, hè? Een beetje, maar, beetje, heeft beetje het anders nog, zeker. Ja, trauma. <laughs> ah, die arme schoonmoeders. Ja, nou inderdaad, in respectloos vind ik dat. Ja, die hebben het altijd gedaan. Ja. Hey, maar je kent de uitdrukking eerlijk duurt het langst, hè? Ja. En dat zei op een gegeven moment, de leraar ook, van, uh, tegen de leerlingen met het examen. Eerlijk duurt het langs. Ja. Ze zei, Jantje, nou ja, ik vind het een beetje onzin, want uh, als het met snelheid te maken hebt, Kijk, als ik afkijk bij mensen, speak, dan heb ik het zo af. Maar als ik alles zelf moet uitzoeken, dan duurt het veel langer. Dat is maar. Dat is een mooie redenering, ja. Goed, hè? En zo haalde ik ook acht en ja. Hebben jullie ook gespiekt? Nee. Vroeger? Nee. Maar dan moet ik wel heel eerlijk zijn. mijn ja. hoogste cijfer is een 9 geweest, hè? Ja? Ja, verzuim. Ja, maar je laatste cijfer was een uh, heer. Want uh, op een gegeven moment loopt hij over de brug. Hij had het net over een brug. Maar al liep hij over de brug met zijn rapport. Liet zijn rapport in het water vallen. Al die oh, kinderen ja. zie Al uh, eentje. zwemmen. <laughs> Beste luisteraar, dit is niet berucht op waarheid. Nee. Ik, ik word wel een beetje moe voor ja. nou, je zomervakantie. Ik, ik, ik heb ook nooit gespiekt maar wat ik wel eens een keer gedaan heb tijdens een examen... dat ik dan aan de binnenkant van mijn, uh, van mijn arm, ja. daar had ik wel iets opgeschreven en zo. Ja, Getatoeëerd of... Uh, nee, nee, nee. dat kan ik me nog wel herinneren. Dus de enige keer dat ik iets gedaan had wat ik heel moeilijk kon onthouden... En dat heb dat ik... Uh, hoor je dat? Uh, ja, samen heb ik dat toen, maar dat werd niet gevraagd. Dus daar had ik ook helemaal niks aan. Ik had, in mijn hand had ik ja. schreef altijd een uh, gup, Een Gupie zo'n vietje. Nee, gup. Oh, gup, ja. ja. En als ik dan mijn hand open deed, er groeten uit het Parimarebo.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 And I'm De eerste keer dat ik een mp3 hoor overslaan. Ja. Ah, gelukkig. Mac McNeil, terug naar de kust. Ja, ja. Dat is wat wij er straks ook weer zijn als wij de vakantie ervoor hebben zin. Uh, ja. Maar, uh, Charo, want uh, jij was degene die, uh, die had gezegd van uh, voor een zomerstop. En ik had na drie dagen had ik al genoeg, maar jij wilde... Uh, wat langer. Wat langer. Dus uh, ja, wat, wat ga je doen? Ik zet even een stukje muziek erachter. Ach, wat ga ik doen? Nee, ik kom, ik, uh, wat met vakantie bedoel met je? vakantie. Ah, oh, vakantie. Ja, ik eh, blijf, eh, blijf over het algemeen wel in Nederland, maar ik ga dus de, de 28e juni. Ja. Yeah. The 28th of June. Yes. Oh, I'm okay. going to the UK. Oh, the, how nice. The United Kingdom. Oh, nice. Yes. yes. We united in the kingdom. Gaan ja, ja. naar we naartoe? Nee. Oh, je gaat naar Engeland? Ja, nee. gaan naar Engeland. Ja. Uh, UK, uh, we he, UK. En mijn zoon BK, heeft dat ja, allemaal geregeld. Die, die, die, die, en, en, en, in het Hilton-serie. Zo? So? Ja, so? Bij de Big Ben in de buurt. Oh, leuk, ja. ja. We landen niet op Heathrow, maar in Katvig? het centrum. Kentwick is dat? Kentwick? Dat vind ik het centrum. Centrum van Londen, ja. En we gaan naar een musical over Michael Jackson. Oh, leuk, ja. Uh, Doum, doum, doum, doum, doum, doum, doum, doum, Just be it. Hé, hey, ja, Ruud. Gaan, ik moet nog, ik moet nog 45 minuten. Dus, uh, nee, maar leuk, ja. Ja. ja. Nou, ja, ik, wil, ik wil toch even, ja, sorry mensen, maar ik, ik, ik, ik, ik, ik heb een hele verzameling verhalen over schoonmoeders. Ik heb er nog twee. Dus, schoonmoeders? Ja, die moet ik toch even afmaken. Ja. Die, die, ja, een okay. oude, oude man ligt... Mark, Mark, alsjeblieft, eerst nog even ter inleiding even zeggen dat jij het er inzins in van een dwangneurose schoonmoeder nu. Lijkt wel, ja. wel op, ja. Nou mag jij. <laughs> een oudere man ligt op de operatietafel net voor de ingrepen. Hij had erop aangedrongen geopereerd te worden door zijn schoonzoon. Dat is een uitstekend chirurg. Maar vlak voordat hij in slaap zou worden gebracht, zei hij tegen zijn schoonzoon... Wees niet nerveus, doe je best en denk eraan, als het misloopt, dan komt je schoonmoeder bij je inwonen. <laughs> Nou, nou die andere reden. Nou, een man die gaat naar het, gemeente, het gemeentehuis om het overlijden van zijn schoonmoeder aan te geven. De ambtenaar. Naam. Hij. De haan. Ambtenaar, Geslacht. Nee, verongeluk. Dat was het. Dat <lacht> was het. Nou, ik hoop niet dat de mensen zo verveeld zijn geraakt... en dat ze nu ruzie krijgen met hun schoonmoeder allemaal. Want dat is... Wel deed. Er zijn nee. mensen Wel die komen nee. na, zijn naar de studio gekomen hier. Ja, die... Sta, sta, en die staan die sta, puur van... uit frustratie hier het gras te maaien... waar die voor de deur hoog staat. Nou, dan komt het toch een keer goed. Het toch een keer dus goed. Ja. ja, nou ja, goed. Maar uh, ook... vakantie, we hadden het over vakantie, uh, vriend. Nou, jij ga, was in Engeland. Ik en ga toch? naar Engeland, maar het is maar vier dagen of vijf dagen. Vijf, vijf, vijf dagen. dagen, ja. Nou, maar dan kun je wel veel zien hoor, ja. toch? Ja, ja. Wel leuk, ja. ja. Natuurlijk. Maar ben je, in Engeland, ben je er wel eens geweest in Engeland? Ik ben er meerdere malen geweest. Ja, ja. mooi land. Ja. Ja, ik ben al eerder geweest in Windsor, daar gaan we, gaan we ook naartoe. Windsor Castle. De, de ja. Win daar ja. ligt Wincer de kastle. Queen Mom ook begraven en zo. Ja, was jij die vent die bij mij de tuin liep? Dat was ik. Ja. Ik zei nog zo, niet op het gras lopen, mijn gros. Er stond ja. geen bordje. Oh, dat was het. Nee, maar dat is echt de moeite waard. Als, ja. u, als u ooit in, de, in Engeland met luisteraars, moet u echt naar Winster gaan, het kasteel. Ja, ja. Dat, ja uh, op, zeker. Op, de, op de, de buitenkant, maar ook de binnenkant. Uh, enorm, Je kan het bezoeken, hè? Uh, ja, ja. luxe. En, en uh, ik kan me nog herinneren, stond een poppenhuis van koningin uh, Elizabeth. Ah, Elisabeth, een poppenhuis. Ja, dat snap ik. Maar oké, okay, Queen Elizabeth. Die heeft daar dus vroeger mee gespeeld. En ja, dat ja. was, dat is allemaal uh, minitieus. Oh, ja. allemaal ja. op schaal nagemaakt van, van een echt paleis. En er staan ook hele kleine Rolls Royces staan er allemaal om ja, het, het gebouw heen. En ja, ja. en ja, al die verblijven koninklijk, koninklijk. Ja. Koninklijke yes. verblijf in het mini, mini. Ja. The United Kingdom, luisteraars. Gaat de hardnis naartoe. toe? Hoe je dat kennen? Hoe vind jij mee? Dat zou het wel leuk vinden. In, ja. In mijn, ja. in mijn koffertje? Ja, ik ja. wil wel met je meereizen. Ja, ja. ja. Mooi wil land hem? hoor. Ja. Ja. Wil je mee? maar jongen? Nou ja, ik wil wel mee, maar ik heb altijd één probleem in Engeland. Dat is dat ze aan de andere kant rijden. Ze rijden aan de. Aan links. de uh... links, hè? Ja. Wie? Ja, die Engelsen laten die allemaal links liggen. Laat laten ze links liggen. Ja, ja. ja. en waarom ja. dat nou eigenlijk? is? Het, uh... dat, dat doen ze expres. Ik ben ook een keer in Engeland geweest. Ging ik per ongeluk naar rechts? Toen reed ik nog auto. Oh. En toen had ik auto zo'n Daffy had ik mee. Oh. Maar toen ging ik er rechts rijden. Nou, dat is een, dat ging alle, alle Engelsen gingen gillen. Ja? Snap je het nou? N nou, ik begrijp er niks van. Nee. nee. Ik heb altijd geleerd, je moet rechts, je rechts houden. Nou, in Engeland dus niet. Moest je links houden. Moest je links houden, ja. Ze laat je ja. allemaal links liggen daar. Ja. Rotvolk vind ik het. <laughs> ik mag ze niet. Ach, oh, mama, hou je, oh, no, beetje, no, no, no. hou je toch een beetje gedijst. Ja, hou je, je een beetje gedijst. is altijd oh, nerveus. verdorie? Ja, verdor. ja Gerrit. Hé, hey, nou, nou even wat anders Willem. Ja. Daar mag jij eventjes met Gerry over praten. Over pluspunt. Hou ik even mijn mond. Oh mijn god, wat een, wat een zegen. Oh, heerlijk. Ja, Gerry hebben we wat voor pluspunt? Nee nou, ja. Oh jawel. Niet zo heel veel. En nee. ik heb het geloof ik vorige keer ook al uh, verteld. Ja. Dat is um, op 26 juni. Wanneer? 26 juni. Ja, ik hoorde die wel over van degene die hier hoort. Ja, het is altijd goed om te herhalen. Ja, ja. En dat heet uh, Hoort, Zegt het Voort. Dat is dus een, het logo, eigenlijk, of noem je dat, van Zandvoortje? Het slogan. slogan. Sorry, ja. ja. De slogan, de slogan ja. van Zandvoortje. Hoort, Zegt het Voort. Dat zeiden vroeger altijd de, de dorpsomroepers. De die stads, zeiden dat altijd, hè? Ja, dorps, en de dorpsstad, stadsomroeper, ja. In Bloemendaal. Als de, als de belangrij ja, maar dat hadden ze daar ook in Bloemendaal. In dat waren als de belangrijke mededelingen van de, de gemeente. werden, Want de mensen die hadden geen uh, krantjes of zo. Dat hadden ze allemaal niet. Dus dat werd gewoon omgeroepen. Dus als je dat niet hoorde, dan miste je toch wel heel veel, denk ik. Toch? Ja. ja. En daarom zeggen ze ook, zeiden ze ook, hoort en zegt het voort. Dus dat was de sloop. Maar wat wil je dat ik voort zeg dan? Nee, nee, dat gaat dus over een programma. Ja. Of een evenement door het pluspunt. En dat, is, uh, dat wordt dus door de Zandvoortse, die bestaan nog steeds... de folklorevereniging De Wurf. Dat zijn mensen die uh, nog in klederdracht van Zandvoort lopen. Ja, ja. Het zijn nog maar heel weinig. Heel drie, weinig. Drie, drie. Nou, het drie. zal niet veel meer zijn, denk ik. Ik weet het niet. En die, uh, maar wat is dan die Zandvoortse klederdracht? Hoe ziet het eruit? Maar ja, dat weet ik eigenlijk niet. heel sober. Als ik het in het Zandvoors Museum kijk, met zo'n wit mutsje op dan. En dan zwart, vaak zwarte kleding allemaal. Hè. Moet je dan niet een Vallendam of Marken denken of zo? Nou ja, ze zitten allemaal een beetje op elkaar. Mm -hmm. Maar hoezo, uh, het hoezo is... Marken. Hoezo Marken dan? Ja, maar die hadden. Die, maar Marken en. Klederdracht. erachter? De klederdrachten. Ja. Ja, ja, en, en David hebben we er ook nog steeds. Heb je daar ook klederdracht? Ja. Nou, elke elk, iedereen had klederdracht, denk ik. Ja. Ik hou niet van moderne kleding. Daar nou loop ik er gewoon bij in klederdracht gewoon. Ja. Moderne klederdracht. Moderne. Kle ja. Ja. ja. ja bij, ons maar, hebben, uh, bij ons hebben ze ook geen, geen houten klompen meer in deventer, nee? maar uh, crocs. Ja, dat is dat is natuurlijk. Uh, dat is helemaal één. Dus met stalen en ja. neuzen. Ja. Geweldig. Ja. In alle kleuren. Uh, roze vooral. <laughs> Wat zit jij er nou weer te lachen, jij ja, kleine snorde vriend? Ja. Oh, maar ja, kloren, folklorevereniging, dat ja. betekent dat dat van vroeger nog is. Dat iedereen liep in klederdracht. Ja. dus zij uh, komen af en toe nog wel eens bij bepaalde uh, uh, ja, uh, evenementen komen ze dan nog wel eens in klederdracht. Maar dat, dat doen ze, Die mensen zijn ook allemaal ouder, worden ook allemaal ouder. Mijn familie, loopt, mijn familie loopt, uh, loopt, loopt, loopt altijd in folklore, met uh -huh. enige bedenking. Ja. Ja, maar je komt met Star Wars. Ja, die lopen altijd in het. Ze zeggen wel eens van het is geel en het gaat honderd jaar terug in de tijd. Geen idee. De bus naar Stabost. <laughs> Jammer hè. <laughs> maar die was er toen nog niet, denk ik. Nee, we hebben een Oké. Ja. Maar in ieder geval, Dien uh, Hoort, verwerkt van. dus ja, de medewerking. En Guit uh, gaat zijn medewerking verlenen. Dat sluikreclame. Ik denk het. Ja. Kaashoek Zandvoort is zijn medewerking. Gelukkig zijn er geen middenstanders. Bloemstichtkunst. Uh, uh, Bluis. Bluis. Ja. En de voormalige dorpsomroeper Gerrit Kuiper. Ja, dat is dus leuk. Dus die, die doet nog mee, want die ja. was door dorpsomroeper. Ja, ja, ja. We hebben geen ja. dorpsomroepers meer. Niemand heeft zich aangemeld meer. Er is, dat is toen een jammer. prijsvraag geweest. Of tenminste een aanmeldingsvraag. En niemand ja. heeft zich gemeld meer. Uh... Maar kun, dan kunnen wij als, als radioprogramma uh, radio toch wel wat aandacht ja. aan geven. Een actie. We, we gaan er een actie voor, uh, voor bedenken. Dat is, in, is toch maar. wel leuk een dorpsomroep. Want je hebt allerlei concoursen worden er ook gehouden. Want oude tradities. Dat ja. is in Deventer net zo. Dat dat, oude dat tradities dat moet je houden. Want we hebben natuurlijk ja. een dorpsomroep. Een stadsomroep. Ja. Een dorpsomroep. Maar ook een dorpsgek. Die woont nu yep. in Zandvoort, maar die hadden Ja, maar we die wel. had je ook, hè? Die hadden ook. Wij. Wij. ja. Het ja. ja. is ja. Niet waar, is wel waar. Ja, nee, klopt. Ik weet niet ja. of ze die hier hebben, maar... Ja, hier zit die. Ja. hij. Hij nee. had met een koptelefoon. Nee, maar nee. nee. nee. nee. nee. nee. nee. hij is, met, is geen echte Zandvoorter. zandvoorter. Charles is geen echte Zandvoorter. Jawel, toch? Ik ook niet, jij ook niet. Dus Hoezo? Wij kunnen geen dorpschek zijn, toch? Nee, dat kunnen we niet zijn. Dat kunnen we niet zijn. bestaat niet. Nee. bestaat niet. Maar ook niet één van jouw stemmetjes in je hoofd? Die kan er ook niet zijn? Van die... Ja, ja. De, de, de, de. ja, die ja, wel. Die wel. Ja. Het op de kwal, die, die is er wel... Uh... Ja. Inderdaad, ja. Keri ja. Ja, dus hey, hoor kunnen... zegt het voort. Uh, Oké, okay. een ja. pluspunt. Uh... Bij pluspunt, ja. ja. En dan uh, vertelt, uh, Freek Veldvis vertelt over de geschiedenis van Zandvoort. Ja. En dat is in pluspunt op 26 juni. Ja. Van uh, 10 tot 12. Wanneer? Van 10 tot 12 uur. Nee wanneer? Oh, wanneer? Op 26 uur. In pluspunt Noord. Ja. En dan kun je je ook aanmelden Dat kost 2,50 per persoon. Nou, dat is niet veel. Dat zijn hele lage, laagdrempelige Daar kun je nog niet eens een ijsje verkopen bij Luciano. Waar je gratis een toefje slag om krijgen. Nee, want ijs is echt duur, hè? Ijs is echt duur. Is dat zo? Ja, maar de procedé is ook vrij kostbaar. Ik weet het niet. Ik denk als je een bolletje bolletje ijs, dat je dan ik denk dat dat al drie, vier euro is, hoor. Mm -hmm. maar, maar het is natuurlijk allemaal heel speciaal. Ja, zijn, dat dus is wel ik denk en, dat dat ook is, hè? En het personeel wat er werkt, dat, dat is ook een bijzondere want Je kan niet zomaar iedereen neerzetten. Nee, je moet er wel wat verstand van hebben, hè? En, wat ja. allerbelangrijkste ja. is... En ze is, kunnen scheppen. Is, en je moet een coole kikker zijn. Ja, dat zeker. Beautiful people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 Beautiful people, you look like friends of mine, and it's about time that someone said it here and now. Ja goed oké okay. <laughs> <Melody>. people ja <yeah. coughs> De mensen die uh, die naar de studio zitten te kijken die vragen zich af waar hebben die drie de grootste namen over want, Maar goed uh, als ze het niet weten we zijn nou net bakkers, een beetje melig zijn we. Melig Nee, ja, ja. hey, Maar Gerry, ja. je had het net over uh, onderwerpen van Pluspunt. Maar in, ja. in Bloemendaal bijvoorbeeld en in Zand in de uh, Heemsteden, ja. ja, Waar is het nou? Heemstede, Bennenbroek, Bloemendaal. Uh, Bennebroek Benne Benne is ook Bloemendaal. Hè? Dus het, uh, ja, het dat hoort bij elkaar. Hè? Ja, dat ja. valt onder Bloemendaal. Okay. Nog niet zo lang, een paar jaar pas. Okay. Mm. Maar daar, orgen, even serieus, daar organiseren ben, ze zogenaamde timmerdorpen voor kinderen. Ja, en ja. dat, dat hebben wordt, ze in Zandvoort ook gedaan. Oh, maar dat, dat, al ja. Een, ja, dat doen ze een paar jaar al niet meer. Uh, dat is heel populair. Ja, dat is heel populair. Ja, maar ik weet niet waarom. Want ik weet, ik weet dat de kinderen in Bloemendaal... Ja, in de vakantie, hè? Dat wordt ja. al, dat wordt, dit voorjaar wordt dat al aangekondigd... Ja, dat dat klopt. gaat plaatsvinden in augustus of september. Ja. En, ja, dus heel veel groot succes is dat. Hè? Ja, ja. En, en er zijn allerlei uh, ondernemers... die er met, met houten pallets en zo... Ja, die doneren ze dat allemaal... En na afloop, dan steken ze het in de fik. Dat, dat weet ik niet. Ja, dat is dus in wereld. Bloemendaal niet, ja. geloof ik. Ja, ja. ja, dat verbranden ze niet. Bloem, nee, Bloemendaal, maar er meer een villa van. Dat okay. <laughs> is goedkoop, hè? <laughs> <laughs> voor mensen die op een houtje moeten bijten. Ja. <laughs> <laughs> ja. Ik, ik hoor het allemaal weer. Ik hoor, ik hoor het allemaal weer, beste luisteren. Nee, maar nee, wordt hier voor de jeugd... überhaupt in Zandvoort? Ja, dus een heel ja. programma is er ook voor de jeugd. Oké, okay. wat ja, nee, ja. gaan ze dat, doen allemaal? Nou, dat heb ik nu niet voor ja, dat de, Maar dat, dat is dat wel. Pikken dat pikken we niet, Willem. Uh, nee. Laat mij daar alsjeblieft bij. Dat is mijn nee. uh, ja, ja, mij he, Gerry heeft koekjes meegenomen. Dus, uh. nee, maar voor de jeugd, nee, maar voor de jeugd is altijd een programma. Oké. Okay. Uh, ja, nee, dat, uh, dat doet Anita. Maar, maar, maar meestal is, is toch gesitueerd in Noord, hè? Het is allemaal in Noord. In Noord, Noord. In Noord ja. vindt dat plaats. In oud no Nieuw Noord. Nee, in gewoon ja, Nieuw Noord is het. Ja, bij Plusbund in de buurt. ja. En dan wordt er van alles voor de jeugd gedaan voetbalwedstrijden voor de kinderen, kleuren, toestanden. Weet je dat. Dus dat wordt echt, echt heel veel gedaan. Mm -hmm. ja. leuk ja. ik, vind, ik vind het altijd wel leuk. Er wordt ontzettend <tus> veel georganiseerd Er is ook enorme verscheidenheid uh, aan mensen daar altijd. Ik ben, ik ben even kwijt wanneer die grote vakanties eigenlijk ja, beginnen voor die kinderen. Weet je dat? Nou, dat is natuurlijk uh, in drieën. Ja, ik hier, weet niet waar ze beginnen, of in het zuiden. Voor onze regio is dat... Ik denk meestal in juli, hè, begin ja. juli. Maak er een prijsvraag van. Ja. Oh ja, we kunnen overal een prijsvraag over maken. Ja, maar ja. ik weet het echt niet. Ik weet het nee, echt niet. Luisteraars, doe maar mee. Wanneer zijn de grote vakanties? Ja, eindelijk. Ja, dat is natuurlijk wel terug te vinden op het, uh, op het internet. Kan het wel even opnemen. Nee, nee, als jij even nee, een plaatje nee, draait, zoek nee, ik het jij, even jij op. Wil, het moet ook jij wel... wil weer wat winnen natuurlijk. Jij wint helemaal niks. Aan Toefie slag om keur te koop creëren. Is dat zo? Ja, lekker hoor. De grootte van de boys. <laughs> <laughs> mensen, mensen, mensen. Mm -hmm. Een Antilliaan met een shirt van Nederland aan, die komt nat op zijn werk. Ach, geen bijzonder geval, maar ook aan bij de haringstal. Zijn. Je bent van vlees en bloedje hoort erbij. Ach, Meg en Willemijn, hun flatje werd een beetje te klein. Een rijtjeshuis, dat leek ze wel fijn. Ze wonen nu naast mij. Ach, en al mis ik de trein, vanavond ben ik waar ik wilde zijn. Nederland fijn, zo fijn, want ik leef onder dezelfde wolken als jij. We houden van de molens, de bloden, shawarma, boeren, kolen, werkers, bazen, Sinterklaas en hazes en we klaar. We juichen, we barsten en we buiten hebben we samen, alles voor elkaar. Maar eens op mensen zijn je bent van vlees en bloed, je hoort erbij En omdat Ahmed en mijn geen tijdverspillers zijn, kwam er een wereldburger bij op nummer vijf. Een oud verhaal, een nieuwe tijd, en Kees die schreeuwt, de honger naast zijn lijf. Want hij leeft onder dezelfde wolken als wij. Houden van de molens, de blow is warme boeren komen, bazen, wazen, zitten kwalen, hazen en de klasen. we juichen, we basten en we buiten hebben samen. Alles voor elkaar. We houden van de molens, de bloem is schoon, maar boeren komen, werden, bazen, zitten kwalend hazers en de baas, de juiven, we barsten. We hebben samen, alles voor elkaar. Ik kan maar eens soort mensen zijn. Hey, maar één soort mensen zijn. Hey, hey. Hey. Hey. Ja, stop, mensen zijn de drie met, uh, hoe heet het nummer ook alweer? Mensen. Mensen, jawel, jawel, jawel, jawel. Nou, de mensen willen ik, maar, maar weten wanneer de zomervakanties dan beginnen voor de kinderen. Nou, dat kan ik wel even vertellen. In de regio Noord, nou weet ik niet wat de regio Noord Ik weet is. nooit tot hoe ver dat is. Nee. nee. Noord, dat is tot, uh, tot echt dat tot, aan uh, uh, Spijk... Het ligt boven Groningen. Als je nog verder gaat, dan loop je de zeeën. Ja, maar dat maar, bedoel je dat bedoel Maar ik. tot hoe ver gaat noord naar midden? Ja. Uh, dat is bijvoorbeeld. Vallen wij in het midden? Nee, of in wij, het vallen, noorden? wij vallen op noord. Noord met het west vallen wij onder. Kan er wel even oh. opzoeken. Direct, wat nou? Wat, wat nou? Noord en geen midden is. Vakantie, denk ik. Oh, dat is het. <laughs> ik heb geen. Ja. Maar in ieder geval, luisteraars, de regio noord, daar beginnen de vakanties voor de jeugd op 12 juli en het dus 24 augustus. Uh, uh, is de laatste dag, dus 25 augustus Zes moeten dagen, ze weer naar school. Ja, ja. Ja. De regio midden, ik denk dat wij daaronder vallen. Sch schat ik zo in. Mm -hmm. ja. 19 juli uh, uh, beginnen de grote vakanties hier. En 31 augustus is dan de laatste vakantiedag. Ja. Dus, dus 1 september weer naar school. Dat, is best, dat is best wel een laat. En de regio zuid, die, uh, die zijn op ah ja, vijf... welk, Welke vakantie begint nou op tijd dan? Toen laat ja, te laat. Ja. Op tijd. ja. ja. Maar kreeg je Zuid uitgaat 5 juli met vakantie en tot en met 17 augustus. We gaan ze heen, dus, die... Uh, dat ja, dat een... staat er niet bij. Oh. Dat vind ik wel raar hoor. Zet, zet ze op internet wanneer de vakanties zijn. Dus ze schrijven er niet bij waar de mensen naartoe gaan. Dat is een raar, raar natuurlijk. Ja, dat ja. Nee. Dat... ja, maar goed. Uh, wanneer ging jij een vakantiebaantje doen trouwens? Oh, dat doe ik nu al hè. Oh, en bevalt dat? Ja, ik, ik ga, we gaan de, de muziektent gaan we op de, op oh. de roton gaan we slopen. Oh, ja. dat is ja, een goed initiatief. Kijk, goed. Dat was het. Die gaan we slopen. Ja, want ja die gaan we weer we dan. Ja, die komt op het Gasthuisplein te staan. Kijk, Gasthuisplein. Kijk, Kijk. dus ja. die rotonde gaat gewoon. Dat wordt gewoon een mooie. Dan kan uh, iedereen uh, weer bloemenweiden. Ja. Wordt dat, ja, dat voor mooi voor de bijtjes en uh, voor en de ja. Raadhuis. Hè, bedoel je? De, ja. Dat, ja. ja. Dus als ik de, de gemeente Zandvoort en met name de, de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn een goede raad mag geven... Dan moeten ze gewoon snelheid maken met het verplaatsen van de muziektent op de rotonde. Want de muziektent op een rotonde slaat helemaal nergens op, luisteraars in zo'n vorm. Zo, zo is dat luisteraars van de gemeente in Zandvoort... raadsleden, luister goed. Haarlem ook, hè? Een... Ja, Haarlem ook. Ja, Haarlem. Ja. Geen ja, muziektent de... op een rotonde. Het mag leuk zijn voor de pittoreske... dat je zegt van nou, leuk zo'n muziektent... Mm. op een rotonde. Leuk ja. om even omheen te rijden... voor de toeristen enzovoort. Ja. Nee. <laughs> hey. Ge ja. Gerry zal het missen... want die rijdt er elke dag omheen natuurlijk. Ja, dan ja, hoeft ik niet ja. meer. Ja, nee, dan, uh, ja. dan kun je gewoon recht oversteken. Maar een muziektent... Dan is weg. Ja. Luister nou, een muziektent is gewoon om muziek in te maken. Nou, dat is ook ja. zo. Maar daar en, komt geen muziek daar. daar komt, maar ja, nee. er, is, er is wel eens wat geweest, maar... Ja, maar dat, heel lang geleden, dat, hoor. Het geeft altijd een romslomp. want dan komt de bus er aan, en dan moet de bus ervoor langs, en dan hebben ze die bekabeling voor de microfoon. Dan word je bijna ontfergen. Ach, joh, dat ja. is allemaal zo, zo, zo... Ik vind het zo tragisch. Ik ja, altijd, als ja, als ik er langs loop, dan denk ik bij mezelf, ach, denk ik dan, this melody. Is a melody for you. This is Ja, dit was Julie Claire Met een melodie fantastiek. Dit is Melodie. En Charles ja. Die vertelde altijd dat Julie was ook een filmacteur geweest. Maar toen werd hij we onderbroken. Dus helaas jammer. Ja. <kwijls> ja. Ja, ik zal me, nee. me niet verhalen wat, wat jullie zijn uh, rol daarin was. Hè? Nee, Zullen we dat niet vertellen. Nee, dat doen we maar niet. Uh... Maar even de luisteraars die zich toch al, nog afvragen... wat is nou regio Noord, wat de schoolvakantie betreft... wat is nou regio Midden en wat is nou regio Zuid. Ja. Nou, wij vallen dus niet onder midden, dat dacht ik. Ik denk, we, een beetje, we zitten een beetje in het midden wij van Nederland. Wij zitten niet in het midden. Wij hè? zitten in nee. Utrecht. Wij vallen onder Noord, luisteraars. En dat, is, dat geldt ook voor Drenthe, Flevoland, Friesland... Gelderland, Groningen, Noord-Holland, Overijssel en Utrecht. En de regio midden, dat is dan Flevoland, uh, Gelderland, Noord-Brabant. Het leven is goed oh, in de -Brabant. Brabantse. Okay. Enzovoort. Uh, Utrecht, Zuid-Holland. En dan de regio Zuid, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Ja. Maar en, en Altena, wanneer hebt u dat? Wie? Altena. Altena. Ja. ja. Uh, je, een, geen idee, zeg. Is dat Brabant, toch? Is dat Brabant? Ja, oh, ja dat zou kunnen. Dat is dan Zuid, dan denk ik, hè? Ik heb geen hmm. idee. Ik ga wel eens de afscheid nemen. Dag, luisteraars. We komen in augustus weer terug. Ja. Fijne vakantie. Ja, dankjewel. Ja, ja. Wij gaan naar Uwag uh, over Worms gaan. Geen oh, Uwag over Worms. Uwag over Worms, ja. Ja, ja. Ligt in Limburg? Ja, nou, dan God, gaan dat we is, is toch iets bekends daar? Ja, U mag en We over. gaan ook nog naar Valkenburg. Dan gaan we langs het Gulden lopen. Hoe oh, mooi. Als je Valkenburg bent, dan moet je, als je onderaan bent, dan, moet je, dan heb je een mooie, hele grote opening. Dan moet je eens naar binnen gaan, de grotten van Chaos. Geweldig! Oh, ja. De grotten van grote, wat? Ja. Chaos. Chaos, chaos. Ja, chaos. Ja. Nee? Nooit van gehoord, Willem. Nooit van gehoord. Oh, ja, dan moet je maar <hums> ik wens uit. alle luisteraars een hele prettige vakantie. Een mm. hele prettige zomervakantie. Ik zei, leuk dat, dat we altijd even naar de studio mogen komen. Nou, sorry, ik, maar je komt altijd. Ik, ik heb je nooit uitgenodigd. <laughs> Is dat zo? Ja, nee. Oh, Blijf gewoon komen. Wat een teleurstelling, Gerry. Ja, je, nou, je bent altijd bent net welkom, als, welkom, hoor. Ben altijd oh, dank je wel. Je bent net als slecht weer. Het komt altijd. <laughs> nee, no, het geldt natuurlijk ook voor mij als pater... dat ja. het ook allemaal een gezegende verhaal vakantie wensen. Ik hoop dat er ook een hele hoop Nederlanders naar Limburg komen. Gaat u ook met vakantie? Ik ga ook naar Valkenburg. Oh. daar logeer ik ook een oh. tijdje. En als ik daar rondwandel, moet je opletten, een pater met een witte tapijt aan en uh, met een rode bef. En dan heb ik, ja Willem, je ja, ja. staat me verbaasd te kijken. Nu sta, hey, maar, nu, maar nu snap ik het ja, ja, nou, ja. Dat, nou, ik zal maar niet aan de luisteraar vertellen wat je nou aan staat te ruiken. Want dat is een, een onbehoorlijk uh, bestuur, vind ik dat. Ja, maar na de, ja. na de zomerstop, dan komen we elkaar ja. tegen. En ja. dan uh, zullen we denk ik toch zeggen dat we toch veel aan elkaar gedacht hebben. Nou, dat is ja, zeker. Ja, dat is waar. Zeker. Ja. Ik hoop dat de luisteraars het ook allemaal uh, leuk hebben. En onze vaste luisteraars, die allemaal naar dit programma luisteren, namens de pater een gezegende vakantie. Een het nou. nog wel. Wat nou, kunnen wij ja. daar verder aan toevoegen? Gerne, nou, helemaal wilt, maar... niks, dus het is gewoon waar. Ja. Dit is, dit is uh, ik bedoel, ja. ja. Ik hoop dat de mensen ons een beetje missen. Wij zullen de luisteraars zeker gaan missen. Ja. Straks, als wij straks allemaal weer terug zijn... zeggen we maar één ding tegen elkaar. Wat zeggen we dan?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 Ja, Joost Neussel met. Uh, ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Ik hoop dat we dat uh, twee aan elkaar zeggen na uh, de, de, de vakantie. Want, uh, ja, ik hoop dat de luisteraars ons ook niet vergeten zijn dan, hè? toch? Ik denk nee, het niet, dat denk ik, ik niet. Wanneer een... werd onze eerste uitzending? 8 augustus? 9, 9, 9 augustus, augustus. Ja. 9, nee, augustus, augustus zijn we er weer. Dan hoop ik. dan Moet ik jou dan een remindetje sturen of zo? Van, wat <coughs> denk je er aan? Nou, dat, we hebben vast nog wel contact met elkaar voor die tijd, toch? Ja, dat denk ik ook. En, uh, na, het, na de zomer kunnen wij allerlei nieuwe dingen verwachten natuurlijk. Nieuwe jingles bijvoorbeeld. Gaan wij mee aan de gang. Oh, kijk, toch? En uh, nou, we maken er wel weer wat moois van, toch? Ja. Dat gaan we zeker proberen. We gaan verder waar we zijn gebleven gewoon, hè? Ja. ja. Een beetje weemoed, hè? Ah, ja, een beetje weemoed. Ja. weemoed. Ja. Weemoed, hoezo weemoed? Dat is in het kraamcentrum, daar moet een wee, hè? Ja. Worden de dames opgewekt, aangespoord, hè? ja, die worden opgewekt. opgewekt ja, ja. Dat is dus daar zeggen ze een wee moet, hè? Ja. Die dames worden opgewekt. De weeën, nee, worden, de weeën opgewekt. worden opgewekt. Oh, ik, ik, ik snap het al niet. En daar zijn ze niet opgewekt van. Daar waren ze niet opgewekt van. Nee, nee daar waren een beetje weeg van, zeg maar. Ja. En vandaar wordt weeën. En vroeger moest het UWV dat allemaal uitvoeren, hè? De WW. de WW. Maar die bestond toen toch nog niet, nee. de WW? Die is later toch is al later gekomen? Is later gekomen, ja. Maar vroeger scheen dat bevallingen duurden veel veel langer als tegenwoordig. Hoe komt dat? Uh, door één woordje, weken. Daar hebben ze later een van gemaakt. Ach. Oh, natuurlijk, ja. Dus ja, uh, ja. ja. nou ja, goed. Uh, wat een flauwe cultuur eigenlijk. Hè. <laughs> Worden jullie nog nooit moe van jezelf? Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Gerry. Nou ja, er is volgende weekend is er natuurlijk weer de. De um, historic Grand Prix is er dan weer. Mm -hmm. hè? Ja. Volgend weekend. Ja. Dat is 22 juni dan of zo. Mm -hmm. Dan rijden al die, al die uh, oude auto's... ...rijden die weer door het centrum van Zandvoort. Dat, Dat is wel leuk. Hè? Ja. Die gaan dan ook het circuit op... ...en houden dan ook allerlei uh, races en zo. Daar kunnen mensen allemaal naar kijken... Okay. Het weekend, volgend, volgend, weekend, volgend hè? weekend. Nu niet dit, dit, dit weekend, nee, nee. maar het volgende weekend. Maar als je ja. daarheen wil je een kaartje komen? Ja, dat wie? moet wel. Ja. Dat ja, moet wel. Ja. Ja, gratis, dat, uh, dat is natuurlijk. En er je krijgt alleen, alleen maar gratis, het enige wat je gratis krijgt is in het zandval, is de, het toefje slagroom. De slagroom. ja. Op het ijs van Luciano, ja, als je ijs. maar zegt, ja. groeten van de boys. Ja, dat is het enige. Ja, ja en dat ja. mag je bij Bas doen, mag ja. je ook bij uh, Bas, uh, mijn andere Bas doen. Ja, er zijn meer bassen hoor. Er zijn meer bassen, Zandvoort, er zijn meer hondjes die fikkie in. Alleen niet bij de brandweer. Maar niet bij de brandweer. Nee. Gerrie, jij hebt ons nog niet verteld. Wat en, heb je niet verteld? Ons, Willem en mij, uh, heb nou, jij nog niet verteld waar jij met vakantie naartoe? gaat. Nou, ik ga pas in augustus met. Ja, dat vakantie. maakt me niet uit. Je moet nee. nog vertellen waar je naartoe gaat. Oh, ik ga naar Texel eerst. Naar Texel. Texel. Ja. Over het leuk. Ja. Leuk hey. eiland is dat. Ja, is dat zo? Dat heeft mijn hart gestolen. In Ach jee. Ja. Dat, oh, dat was het, Willem. Ja, echt hoor. Ik dacht dat het niet goed werd, maar de hart is gestolen. <laughs> nee. Ja. ja, dat ligt daar, hè. Dat ligt daar, in, in Texel. Maar dan, hoef je, maar dan, je, daar. dan kun je het zo ophalen. Waar, ga je, waar gaan we logeren In Denburg? Ik logeer uh, in een, uh, bij kennissen. Bij kennissen? Bij kennissen bij de dochter van een medecursist. Eh, uh, schilderen. Een medeclussie. <laughs> ik ben van... het kwijt. Ja, het is heel ingewikkeld. Maar ja. in ieder geval, daar, daar heb ik al eerder vorig jaar ook gelogeerd. Het is ontzettend leuk. Ja. in ja. het centrum en verder hartstikke leuk. Mijn zusje en mijn zwager komen ook voorbij. En dan komen uh, later komen ook nog twee andere vriendinnen komen ja. erbij... Maar en Dat is heel op, gezellig. Dan zit je op zo'n eiland en wat, ja. wat is er allemaal te doen? er oh, is wat heel veel te doen. Ja, Tesla uh, is mooi. Nou, het is, je kan, wat, wat ik heel leuk vond, was met de boot de zeehonden gaan bekijken. Met de dan boot? Dan ga je dus met de boot de ja. zee op, echt. En dan ga je naar die banken ja. waar al die zeehonden liggen. Maar dat was vroeger anders, en, hè? In wat? Texel. Nou, dan ging de boot... De boot ging dan de zee niet om. Dan ging het gewoon door de duin heen met het ding. Maar het stooft zo. Dat zag je niks. Tuurlijk gaat de boot de zee op. Ja. Nou ja, maar het is een hele leuke, echt zo'n echte leuke boot. Weet je, ja. je hebt helemaal geen last van, van deining of toestanden. En maar als jij, als jij dan toch je hart weer zoekt, dan waarschijnlijk om je lenen wat tegen. Ja, dat zou kunnen. Ja. Lening ja. van het hart. Je weet het niet. Ja. Je weet het niet. hey, maar, maar, ja, maar, maar, je, maar. Kan er, je kan er ook wat lopen misschien. Wat kun je, je kan je er doen? wat lopen, maar ja. dat ligt natuurlijk aan tij. Hè, ja, ja. Maar dat, dat durf ik niet. Dan gingen ze de over getuigen, die gingen ook wat lopen. Ja. ja. Het was met een hele groep, maar ja. op een gegeven moment zet die gids, mensen moeten naar nou terug, want uh, direct is het water. Het water hoger, ja. En dan uh, nou, zit die overgetuigen, ik loop door, want de uh, Jova bij me, kan mij niks gebeuren. Dus die overgetuigen loopt gewoon door. Ja. Afijn, op een gegeven moment staat het water al zo'n beetje tot zijn schouders. Ja. Komt er een man in een boot voorbij, ja. hij zegt kom in mijn boot, want uh, uh, over een kwartier of twintig minuten dan, uh, dan verzuip je. Ah, oh, zit die overgetuigen, mij kan niks gebeuren. Jehovah is bij me, ik loop gewoon door. Ja. Dus die overgetuigen loopt door. Nou, op een gegeven moment, tot aan zijn kind, komt weer die man met die boot voorbij. En ze komt nou aan boord. Want, denk ik denk, verzuip je? Nee, zit die overgetuige. Allemaal goed, Jehovah, die waakt over me. Dan kan me nou, hij verzuipt op een gegeven moment, natuurlijk, ja, die overgetuigen. Dus die overgetuigen kwaad komt bij, bij Jehovah. Hij zegt, nou heb ik de hele, mijn hele leven heb ik wachttorens uh, verspreid ja, langs ja. de deur. Ik heb het woord, uh, het woord uh, verkondigd, en verkondigd en zo, enzovoort. Ja. En je laat me zo verzuipen. Ik zeg, god, je moet niet zeuren. Ik heb twee keer een boot langsgestuurd. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jongen, jongen, jongen, jongen. Ja, jij echt, hebt echt zo gebeurt. verschrikkelijk Jezus nodig. Dat is echt, ja. Jesus, ja, wie niet, hè? wie niet, ja, wie niet. Ja. Ik zet er even een stukje muziek in, want we kunnen nog twee nummers draaien. Dus als je zo nog iets nuttigs te vertellen hebt, dan. Uh... Iets nuttigs. Ja, nou, was nut nou ja, goed, ik ga dus naar Tessel En dan ja. la later. Wel en niet even geduld, nog. Dan ja. kom ik, uh, gaan we nog naar, daarna naar Zwitserland. Gaan we dan Zwitserland? Weer met de groep, ja. Met de groep. met de groep naar Claire, want die wordt 80. Een, ons, een van onze vriendinnen. Ja. ja. ja. Maar ga, dus je met, ga je dan met dezelfde boot? Of, uh... Nee, dan gaan we met de auto. Oh ja. Maar we gaan daar wel op met de boot en alles nog. We gaan bergen beklimmen natuurlijk ook. Ja. Dat ja. lijkt me wel een zware klus. Ja, dat is een zware klus, maar wel ja. heel leuk. Ja, ja. Is echt wel heel leuk. Maar wel prachtige natuur natuurlijk. He? Ja, heel mooi. Oh, ja. Ja. Hij ook foto's is maakt. ook zo mooi. Hij foto's, ja, maakt. foto's, ja, maken. foto's ja. op. Nemen ze mee volgende keer? Ja, ja. Dat heb jij toen het ook ja. gedaan in Zwitserland. Naakfotografie. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat is heel ja. mooi. In de blote kon die berg. In de, in de sneeuw, hè? de eeuwige sneeuw heb je daar. In die grote koebel om je nek heen. <laughs> ja, ja. Klinkklonk, Je Maar je bent ineens de belvaker. Ik, <laughs> <Kling, een foto, laughs> ik heb nog een foto gemaakt van de verschrikkelijke sneeman. Oh, die heet u, ja. Niet de ja. sneeuwman, maar de sneeman. Ja, oh, dat sneeman. Is, de sneeman, ja, dat is iemand met de blote kont in de Hij <laughs> had, had een verschrikkelijke sneeuw, had hij. Beste luisteraars, het is <laughs> wat tijd dat we afscheid gaan nemen van jullie. En uh, ja. Oh, nou, ja, dat nee, is, is echt gebeurd. <laughs> Ja, met Melanie uh, nog uh, in, uh, in ons achterhoofd zeggen wij in ieder geval uh, iedereen een hele prettige vakantie. Ja, fijne vakantie. Iedereen. Fijne vakantie oh. en uh, na de vakantie dan. Uh, een fijne vakantie, Dan zijn we. Ja. Hopelijk ja. Weer. gaat het niet te vlug. Een fijne vakantie, kom allemaal veilig weer terug. Ja. Een fijne vakantie, ga je naar Bergen of naar de zee. Een fijne vakantie. Droom allemaal met ons mee. Oh, is dat van jouw eigen hand? Dat, nou, ik leep het zo op, oh, leuk. Dan roept u maar. Willy Alfredo. Willy Alfredo, ja, die deed het altijd. Ja. Goed, hey, uh, jongens, hartstikke bedankt. Ja, Nou, nou wil ook bedankt. Dan tot uh, 9 augustus. Ja, het was gezellig. En nu vergeet de jongens de ijsboeren ja. in Zandvoorde. Hoor je ook alweer? Luciana. Luciana. En wat zeggen we dan? Groeten, van, Groeten de van de boys. Groeten van de boys. En wat en krijgen we, we dan? Toefieslaggoed. Jongens, hoor!